Philips Medical Systems Nederland heeft volgens justitie... een duidelijke rol gespeeld in de Poolse corruptieaffaire. Tussen 2000 en 2007 werden Poolse ziekenhuisdirecteuren omgekocht... om Philips apparatuur aan te schaffen. Een tussenpersoon die de smeergelden betaalde... kreeg ruzie met de Poolse Philips-topman en liep naar de Poolse justitie. Daarop kwam de zaak aan het rollen. Het Nederlandse OM zegt nu dat e-mails over omkoping naar Eindhoven zijn gestuurd...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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Nog een lange file op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidsendam en Zoeterbouwerijndijk nog 8 kilometer na een ongeluk. Bij Zoeterbouwerijndijk is de linker ook afgesloten. Als je nog in de regen Den Haag rijdt, kun je het beste omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44. En in het Noordoosten van het land, daar komt nog plaatselijk dichte mist voor.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 Een hele goedenavond. Zometeen is mijn gast Michiel van Erp. Hij maakte een documentaire, I'm a Woman Now... over vrouwen die in de jaren 60 een geslachtsveranderende operatie ondergingen. Dat gebeurde allemaal in Marokko, in Casablanca. Dat gebeurde door ene dokterbureau. En uh, het is in ieder geval een besluit waar ze geen spijt van hebben. En dat is allemaal te zien in die documentaire. Zometeen praat ik met Michiel van Erp. Maar we beginnen vandaag met de parlementaire enquêtecommissie De Wit... Vandaag werd onder andere Icesaving gehoord. Dat is de vereniging van grote spaarders. die de dupe werden van het opvallen van Icesave. En dat is, om even het geheugen op te frissen, de IJslandse Internetbank. Nou, deze mensen, die grote spaarders, die wachten al drie jaar op hun geld. En een van hen zit tegenover mij hier aan tafel. Dat is uh, Joost de Groot. Welkom. Goeiedag. Uh, ja, eerst maar eventjes. Uh, uh, uh, waarom zaten jullie daar eigenlijk vandaag? Wij zaten er op uitnodiging van uh, de commissie De Wit. Die zijn momenteel uh, bezig met een onderzoek naar de oorzaken en uh, het handelen van de overheid, van, van de minister met name, uh, met de financiële crisis. Vorig jaar is deel 1 geweest naar de oorzaken van de crisis. Nu wordt uh, deel 2 gedaan. Um, hoe heeft de minister erop gereageerd, hoe heeft de overheid erop gereageerd, is dat goed gegaan, er is veel publiek geld besteed, is dat verantwoord besteed, is de Tweede Kamer erover goed ingelicht, uh, omdat die werd vaak achteraf voor beslissingen gesteld en moesten maar ja zeggen. Nou ja, daar wordt nu onderzoek naar gedaan in hoeverre dat allemaal correct is gegaan. Ja, en toen werd uh, uw vereniging ook uitgenodigd, was dat iets waar u eigenlijk verbaasd over was? Uh, nou nee, we hadden eigenlijk uh, al bij het eerste onderzoek... Um, aangegeven dat we graag ook gehoord zouden willen worden. Wij denken namelijk dat een van de belangrijke oorzaken van de crisis... ook natuurlijk is van ja, hoe, hoe reageert nou de consument... op allerlei uitlatingen in de, in de pers, in de reclame... in het maken van een keuze voor een bepaalde bank. Um, want op basis daarvan worden natuurlijk depositogarantiestelsels uh, verzonnen... en dat soort zaken. Um, dus zodoende vonden wij ook het belangrijk... om de, de stem van de consument een beetje te laten horen... Um, en werd u gelukkig uitgenodigd. En die nu keer. voor deel 2 zijn we gelukkig uitgenodigd, inderdaad. Ja, Nou heeft u niet zelf het woord uh, gevoerd uh, vandaag. Dat was uw collega-bestuurslid Frank van het Geloof, die werd uh, gehoord. Uh, maar u zat wel ook in de zaal, hè? u ging wel met hem mee. Ja, dat klopt. Hij werd gehoord en ik zat... Uh... Als souffleur op een bankje daarachter. Hoe ging dat? Als souffleur? Heeft u iets moeten fluisteren? Ik heb fluisteren? gelukkig, uh, Na nou, één verspreking. Ik geloof dat hij toen 100.000 zei waar het 100 miljoen was. Oh, een klein foutje. Dus dat is een kleine, <lacht> <laughs> kleine verspreking. Maar verder. Uh, nee hoor, hij heeft het uh, ja, hij heeft het mijns inziens uitstekend gedaan. Maar hoe ging dat dan? Dat foutje? Ik bedoel, hoe, uh, uh, vertel ik. Nee, het ging om een. Uh, nou, het gaat natuurlijk over de, de spaarders met meer dan 100.000. De 100.000 plus spaarders dit, de ja. 100.000 plus spaarders dat. Maar op dat moment ging het net over. Uh, ja, een hoeveelheid belastinggeld die de overheid op dit moment om een of andere reden niet wil terugvorderen bij IJsland. En dat gaat dus om ongeveer 100 miljoen, um, terwijl wij daar wel aanleiding toe zien. En het ons verbaast dat de overheid daar geen actie op onderneemt. Nee, maar daar werd even dat foutje gemaakt. Ja, dus ik dacht, nou, dat is toch niet 100.000 euro. Dat is toch echt 100 miljoen, 106 ja. miljoen om precies te zijn. En ja, wij zijn toch van mening dat de overheid daar achteraan zou moeten. Ja, was het spannend voor u om daar te zijn vandaag? Uh, nou, we zijn al bij een besloten verhoor geweest. Uh, ik heb het gevoel dat dat een beetje een generale repetitie was... Uh, ja, het is uiteraard wel uh, spannend. Uh, je leert uh, toch de, demo ja, het is de democratie aan het werk. Ik bedoel, morgen zit of overmorgen zit bijvoorbeeld Wouter Boster of zo. Ik bedoel, je zit ja. wel tussen de grote mannen en vrouwen, toch? Ja, absoluut. Alleen, uh, ja, wij zitten er alsgenen die geld verloren zijn. En uh, een heleboel anderen zitten er terwijl ze een hoop geld verdiend hebben. Ja, <laughs> dus. Dat is wel een belangrijk uh, verschil. Uh, laten we heel even luisteren naar hoe dat er vandaag aan toe ging. Uh, het bestuurslid waar we het over hebben van uw vereniging I Saving, Frank van het Geloof, die wou aan het eind van de hoorzitting nog even benadrukken hoe hij denkt over de houding van de Nederlandse overheid. Ik vind het het hele, de hele houding van Nederland naar IJsland toe is een, een getuigd van een enorme slappe ja. houding. En dat, dat gaat wel ten koste van publieke middelen. Ja, slappe houding. Legt u dat eens uit? Wat bedoelt u hier? Nou, waar het om gaat... Uh, toen die IJslandse bank omviel... Uh, waren er een heleboel spaargelden daar. Um, IJsland die was verantwoordelijk om voor elke spaarder... de eerste 20.000 euro te compenseren... vanuit het IJslandse depositogarantiestelsel. Garantiestelsel. Uh, daarboven zou vanuit het Nederlandse depositogarantiestelsel... het bedrag tussen de 20 en 40.000 euro voor 90 worden uitgekeerd. Uiteindelijk heeft de overheid dat verhoogd naar 100.000 euro. De Nederlandse overheid. Het IJslandse depositogarantiestelsel was leeg. Uh, toen heeft dus de Nederlandse overheid besloten om dat voor te financieren. Dat gaat om een bedrag van 1,3 miljard. Uh, maar het bedrag daarboven... tussen die, uh, die 20.000 en die 100.000 euro... wat dus ook door uh, Nederlands uit het Nederlandse DGS is gefinancierd... Uh, dat kan ons inziens ook prima teruggevraagd worden in IJsland. En vooralsnog focust de Nederlandse overheid zich slechts op die eerste 1,3... Ja, dus dat is een slappe houding, zegt u? Ja, dat vinden wij wel, want het gaat in totaal om 1,7 miljard. En als je nog kijkt naar extra spaargelden die nog niet teruggekomen zijn... gaat het om veel meer geld. Hm. Nou werd er vandaag ook uh, door uw collega eigenlijk gesuggereerd... dat Wouter Bos, de toenmalige minister van Financiën... Uh, aanvankelijk leek op te komen voor de belangen van de grote spaarders... maar achter de schermen wat anders deed... Ja, wat werd daarmee bedoeld? Nou, dan moet ik een kleine uitleg geven over wat er precies gebeurd is in, uh, in IJsland. Um, toen de IJslandse bank, het landsbank, hier omviel, um, nou, in Nederland is natuurlijk ABN Amro omgevallen. Daar heeft de Nederlandse overheid op een bepaalde manier gereageerd. Als die op dezelfde manier hadden gereageerd als de IJslandse overheid, hadden ze het volgt gedaan. Hadden ze gezegd: we maken een ABN Amro oud en een ABN Amro nieuw. En in de ABN Amro nieuw doen we alle Nederlanders en die laten we lekker bestaan. En de ABN AMRO, oud, met alle buitenlanders, laten we failliet gaan. Dat is ook wat IJsland heeft gedaan. Die hebben een oud en nieuw. De oude bank met de Nederlanders zijn failliet gegaan. En de uh, nieuwe bank bestaat nog gewoon met de IJslandse spaarders. Die hebben geen centje pijn, zijn geen cent kwijtgeraakt. Nou, dat, dat mag niet, dat is discriminatie. En wij vinden op basis van die discriminatie... dat de Nederlandse overheid uh, ja, voor die belangen op moet komen in IJsland... Uh, wij hebben diverse uh, brieven geschreven naar IJsland. We zijn uiteindelijk uitgenodigd door het IJslandse uh, prime minister om daarover te praten. Op dat moment waren wij daar. Toen heeft de IJslandse overheid contact opgezocht met minister Bos. En minister Bos zegt, ja, als zij daar komen, dat is niet mijn zaak. Dat mogen zij. En, maar daar hebben wij als Nederlandse overheid helemaal niets mee te maken. Terwijl op dat moment had het natuurlijk enorm geholpen als hij simpelweg had gezegd, uh, wij zouden het zeer waarderen als u eens even naar deze mensen luistert en met hen tot een oplossing komt. Ja, want u bent inderdaad uh, als een van de gedupeerden naar IJsland afgereisd hè, op een gegeven moment. Uh, ja, diverse malen. Ja, en waarom deed u dat eigenlijk? Ik bedoel, uh... om, te, om daar te spreken met uh, diverse partijen. Uh, daar is een failliete bank waar onze belangen in de boedel moeten worden vertegenwoordigd. Uh, daar wilden wij ook spreken met mensen die daar, ja, die daar de overheid vertegenwoordigen. Maar goed, dan komt u uit zo'n vliegtuig en dan zegt u... ik ben Joost de Groot, ik ben mijn geld kwijt in saving en ja. jullie moeten nu even naar mij luisteren. Ik bedoel, hoe gaat dat dan? Ik moet nou, doen. dan staan er daar meteen cameraploegen op je te wachten. Uh, dat is daar groot nieuws. Uh, ja, het is een beetje provincie Utrecht. Uh, dus dat, als daar iets gebeurt, is dat snel groot nieuws. <laughs> Joost de Groot werd opeens groot nieuws. Ja, en wij niet alleen, maar dat, uh, nee, dat was, echt, uh, ja, dat was daar echt groot nieuws. Ja. Dus ja, daar, En daar werd wel, degelijk, uh, werd wel degelijk naar ons geluisterd. Ja, maar u was natuurlijk eigenlijk gewoon achter uw geld aan, hè? Wij waren natuurlijk gewoon achter ons geld aan. Ja, de, we gingen daar niet heen om uh, te genieten van het IJslandse natuurscholen. Nee, wat trouwens prachtig is, dat ja, even terzijde. Uh, want eens, uh, hoe, hoe bent u daar zelf nou gedupeerd geraakt? Vertelt u even in het kort uw verhaal? Ik bedoel, hoeveel geld nou, heel kort, u zegt uh, ja, het is een prachtig land. Nou, Ik was dus inderdaad vlak voordat ik uh, mijn geld op ijszeef ging zetten in IJsland geweest, op vakantie. Uh, ik had ook zoiets nou dit is een Normaal land, goed ontwikkeld, vriendelijke mensen, spreken allemaal goed Engels. Zullen wel goede banken hebben. Hoog opgeleid. Um, zij kwamen met een, een internetproduct uh, met een uh, relatief hoge rente. Uh, ik vond het geweldig. Ik dacht, nou dat is slim. Uh, via internet, weinig kosten. We uh, willen hier een nieuwe markt veroveren. Uh, vallen onder Europees toezicht. Ik denk, nou ja, dan is het logisch dat ze wat hogere rente kunnen bieden. En uh, het ziet er allemaal goed uit. Ze hadden ook een goedkeuring van DNB. Een uh, Nederlandse bank. Een Nederlandse bank. Konden dus hier spaargeld ophalen. En zij gebruikten, blijkt achteraf, DNB gewoon echt als een marketingtool. Dat werd overal groot uitgemeten. Nou, op dat moment was het vertrouwen in DNB uh, van alle Nederlandse consumenten heel erg hoog. Ja. Uh, dus dus ja, u, u stonk er gewoon in, hè, eigenlijk? Daar komt het achteraf wel op neer. Ja, ja. Om het maar even plat en kort uit te ja. drukken. Want hoeveel geld bent u kwijtgeraakt? Ik had net mijn huis verkocht en ik had er 200.000 euro staan. Dat was geleend geld waarmee ik mijn nieuwe huis moest financieren. En daarvan heb ik 100.000 euro teruggekregen. En die andere 100.000 is nog weg. En wat betekent dat voor u? Dat betekent dat ik nu gelukkig uh, een, uh, ja, bij, uh, bij familie een extra lening heb kunnen afsluiten. Dus het betekent dat ik elke maand rente betaal over 100.000 euro... Uh, dat kan ik gelukkig opbrengen. Dus voor mij op dit moment is dat niet zo dramatisch. Maar ik weet voor andere uh, leden van onze vereniging... zijn er wel schrijnendere gevallen. Ja. Dus bijvoorbeeld één meneer die heeft een schoondochter die aan uh, kanker leidt. Is in Nederland uitbehandeld en die wil graag in het buitenland... nog een behandeling uh, betalen, maar die heeft daar nu het geld niet voor. Ja, en als hij misschien over zeven jaar geld krijgt... dan uh, is het maar de vraag of dat nog... Uh, ja. Op tijd is. Ja, want, want nog heel even naar uw eigen persoonlijke verhaal. Heeft u achteraf ook niet heel vaak gedacht... jeetje, voor die 1% extra rente, ik ben toch ook wel heel dom geweest? Nee, want dat zou betekenen dat je op basis van de rente... het risico zou kunnen inschatten. En als je kijkt, ABN AMRO is ook omgevallen. Die hadden een van de laagste rentes. Uh, er waren op dat moment nog een heleboel andere banken... die ook hoge rentes gaven. Daar heb ik juist exclusief niet voor gekozen... omdat het buiten, banken van buiten Europa waren. Uh, de Consumentenbond had in augustus ook een test op uh, gedaan... waarbij ook gewoon stond dat uh, ISAFE gewoon goed uit de bus kwam. De hele pers op dat moment was heel positief... dat er nou eindelijk een keer wat andere banken kwamen... die tegen die grootbanken die de rente gezamenlijk maar laag hielden... Ja. eindelijk gewoon eens dus normale rentepercentages gingen uitkomen. Uitkeren. Ja, want kunt u zich het moment nog herinneren dat u doorhad van dit gaat fout met deze bank? Ik bedoel... Nou, er, was, er waren berichten dat dat dus inderdaad niet goed ging. Ik heb ook toen mijn geld uh, overgemaakt. Nou, dat, dat lukte op een gegeven moment. Uh, ik heb ook daar de beschrijving Better Safe Than Sorry aangegeven. Uh, dat is helaas de vorige, volgende dag uh, weer ja teruggehaald en ik heb dat geld dus niet gekregen, nee. dus ja toen was het wel sorry in plaats van safe. Ja, want uh, u bent daarna niet bij de pakken neer gaan zitten, want u bent inderdaad naar IJsland toegegaan zelfs en u heeft deze vereniging opgezet ijszaving. Um, ja, waarom heeft u dat eigenlijk gedaan? Was dat echt uit uit strijd voor dat geld of gewoon ook om mensen te helpen? Uh, een combinatie eigenlijk. In je eentje kan je niks beginnen in zo'n situatie. Er uh, was natuurlijk grote paniek nadat die bank was omgevallen... op allerlei internetforums. Toen kwam de minister met de mededeling tot 100.000 euro... wordt gecompenseerd. Groot gedeelte van de mensen blij. Klein gedeelte van de mensen nog niet... Uh, en die mensen hebben elkaar uiteindelijk opgezocht. En daar is uiteindelijk een vereniging uitgekomen. Ja. Om onze gezamenlijke belangen te dienen. En die mochten vandaag dus aanschuiven bij de commissie uh, De Wit. Klopt. U zei net al, ik ben al drie jaar bezig met uh, saving. Dat betekent bijna een baan, of niet? Of kunt u er ook nog gewoon naast werken? Nee, ik, uh, ik moet er ook gewoon naast werken. <lacht> om oh, geld natuurlijk te verdienen. <lacht> ja, wat nee, Het is, geraakt. Dat is een hele flauwe is, grap. Het is daarnaast uh, niet, niet een volledige baan, maar het vergt wel de nodige tijd. Uh, en energie. Maar het is ook elke keer als, je, als ik zie wat er gebeurt... en als je hoort wat er gebeurt, die, ja, dat, dat komt ook wel in me los. En ik heb ook zoiets van, ja ik zal eeuwig spijt hebben... als ik niet uh, dit gewoon tot het uiterste probeer uh, erachter te komen... hoe dit nou kan en waarom dat nou kan. En wat is het doel, uiteindelijk dat geld terug? Uiteindelijk het doel is nou ja, dat geld terug. En ook inmiddels, omdat dat geld waarschijnlijk over tien jaar wel terugkomt... Ja, alle misgelopen rente, want dat, is eigenlijk wat, dat zijn eigenlijk de kosten die we nu echt hebben... Uh, om dat terug te krijgen. Ja, en hoe groot schatten we die kans in dat dat gaat lukken? Nou, we zijn uh, ongeveer een maand geleden een procedure begonnen tegen DNB... omdat wij vinden dat zij hun liquiditeitstoezicht niet goed hebben uitgevoerd. De Nederlandse Bank. Tegen de Nederlandse Bank inderdaad. Zij, hadden, zij wisten dat het fout zat in IJsland. Ze hadden nooit moeten toestaan dat, dat IJsseven in Nederland begon. En daarnaast zijn we binnen Europa uh, tegen die discriminatie aan het strijden. Daarvoor ligt een klacht. Die ligt al twee jaar op een bureau ergens van een Europese instantie. En die, gaan daar, uh, die zullen daar een keer een uitspraak over moeten doen. En met uh, die uitspraak in de hand kunnen wij dan naar IJsland... om daar ons hopelijk uh, een claim te in te dienen en ons geld terug te uh, krijgen. U bent bijna een bankier geworden, hè? Uh, ja, je, leert, uh, je wordt door schade en schande wijs, zeggen ze wel eens. Nou, dat is hier zeker gebeurd. Ja, want u werkt bij een internetveilinghuis, dus dat is heel wat anders, uw normale beroep. Klopt. Mag ik u uh, danken voor uw komst naar twee dingen? Graag gedaan. En ik sprak met uh, Joost de Groot van en ISAFE is de vereniging van grote spaarders die de dupe werden van het omvallen van die bank. Dit is Radio 1 tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. In de vroege jaren 60 konden transseksuelen terecht bij een Franse gynaecoloog in Casablanca. Hun droom werd werkelijkheid. Ze waren de eerste mensen die zo'n ingrijpende operatie ondergingen. En documentairemaker Michiel van Erp zocht hen op... en blik terug op het belangrijkste besluit van hun leven. Goedenavond, Michiel van oh, Erp. Goedenavond. Want dat is het natuurlijk wel, het belangrijkste besluit van hun leven. Ja, nou, ja, nou sommigen van hen zeggen dat het ook niet anders kon. Dus het was, zo, het was sowieso een besluit, maar het kon ook niet anders. Onvermijdelijk. Onvermijdelijk, ja. ja. Laten we eerst heel even luisteren naar een van de vrouwen... die voorkomt uh, in uw documentaire, Colle Berends, dat is een Nederlandse transseksueel en zij blikt terug op haar leven. Ja, ja, voor zover het mogelijk is. Helemaal tevreden niet. Nee, ik moet zeggen, uh, we hebben allemaal on onze dingen waar we verdrietig over zijn... of waar we moeite mee hebben en zo. Dus uh, nee, ja, nou ja. Het leven is zoals het is. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had geen ander leven willen hebben. Nee hoor, echt niet. Er zijn een heleboel mensen die aan het eind van hun leven zeggen van... ja, had ik maar. Nou, dat is bij mij niet het geval. Nee, echt niet. Ja, wat, wat bedoelt ze hiermee? Nou, ik denk dat ze hier heel veel dingen mee bedoelt... maar op, wat ze op het eind zet, had ik maar. Ik bedoel, het feit dat je dan toch dat gedaan hebt. En uh, je moet je voorstellen, het zijn, uh, het zijn vrouwen die dus vroeger man waren... en uh, zeg maar naar Casablanca afgereisd, naar een arts die ze niet kende. Er was geen enkel psychologisch onderzoek. Het enige wat je moest doen is geld meenemen, dat geld geven... Uh, die operatie ondergaan. En dan ging je weer terug naar waar je vandaan kwam... en dan zocht je het verder maar uit. Ja, even over deze Colette Berens. Mm -hmm. uh, wat was dat voor een vrouw? Nou, wat is dat voor vrouw, hè? want ja, ze leeft precies. nog. <laughs> dat is eigenlijk een hele bijzondere vrouw die, uh, die, die de hele leven goed voor zichzelf heeft kunnen zorgen. En ze heeft heel lang als danseres in nachtclubs gewerkt. En uh, tegenwoordig is uh, schoonheidsspecialist in huis en uh, dat gaat haar erg goed af. Ja, en, en zij is gelukkig, kan je ook stellen. Nou, ze ze, wat ze ook zegt, ze heeft in ieder geval alles gedaan in haar leven wat ze wilde. Ja, en, en uh, nou komen er een heleboel vrouwen aan bod in jouw film. Eentje uit Duitsland nog, uh, een, een Vlaamse uh, mevrouw. Hoe ben je uh, aan deze vrouwen gekomen? Nou, dat is het werk, vooral het werk van twee uh, hele goede researchers. Die hebben via internet en via via zijn, hebben die heel veel vrouwen gesproken over de hele wereld. Uh, dat was nog best wel ingewikkeld, want ja, heel veel van die vrouwen... die door de arts geopereerd zijn, die, ja, die willen het daar ook niet meer over hebben. Dus die, die zijn gewoon een anoniem leven als vrouw gaan leiden. En de arts had helemaal geen, uh, hield helemaal geen administratie bij... van wie er bij hem, door hem nou geopereerd was. Dus dat was een behoorlijk pittige klus. Daar hebben we bijna een jaar over gedaan. En uiteindelijk hebben we in de film, portretteren we vijf vrouwen. Ja, en, en, en wat is de reden voor vrouwen om eraan mee te doen? Aan de film? Ja. Ja, ik kan nooit een, precies in iemand hart kijken... waarom iemand nou in een film uh, wil, wil verschijnen. Maar ik denk ook wel dat het op zich ook wel mooi is... dat je aan het eind van je leven vindt... nou, aan het eind van, in de herfst van je leven, op een of andere manier... Uh, ja, je hebt toch wel iets gedaan. In, in, bijvoorbeeld, er zit de Vlaamse vrouw in die film, die heet Corinne. Die heeft... Um, Heel veel jaar, ze heeft het al heel veel jaren niet meer over. Heel veel vriendinnen die ze gemaakt heeft, die vertelt ze het ook helemaal niet. En zij heeft zoiets van, ja dan kan ik stel je voor, dan ga ik straks dood. En dan komen de mensen naar mijn begrafenis achter... dat ik, dat ik een, een heel ander verleden heb dan zij vermoeden. Dat is, ja, daar kan je natuurlijk ook het graf niet mee instappen, zo maar zeggen. Nee, dat is heel vreemd. Laten we even naar die uh, Vlaamse mevrouw luisteren, Corine van Tongerlo... Uh, naar het volgende fragment. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel vrouwen die alleen zijn... en die ook in knuffelen met die... Alles van moeder natuur hebben meegekregen. Op die gebieden moet je geluk hebben. Ik dacht altijd, in mijn geval is het altijd heel gecompliceerd. Het is zo dat ze dan toch altijd terug naar, naar die vrouw gaan. Die geboren vrouw. Omdat die geboren vrouw die heeft wat wij niet hebben. Ja, Wat dat betreft is het ook een, een leven met veel handicaps, hè? zoals ze dat zelf ook noemt. Nou ja, je, ja je, het is natuurlijk... Je denkt dan dat je vrouw wordt. En je wordt in zekere zin ook wel vrouw. Maar je bent toch... Je bent niet een geboren vrouw. En op een van die, Corine die ziet daar toch een verschil in. In ieder geval, ze ervaart dat de mannen met wie ze verkeerde dat, dat toch anders vonden. En, uh, maar ik denk ook dat dat voor iedere uh, transseksuele vrouw anders is. Het is niet zo dat ze allemaal zich niet volledig vrouw voelen of zo. Uh, u gaat met haar ook terug naar Casablanca, ja. naar het graf van de, van de arts. Hè? Daar gaan mm -hmm. we het zo nog even over hebben. Over deze George Bureau, of Bureau, hoe spreekt dat uit? Bureau. bureau. Uh, uh, waarom naar het graf? Ik bedoel, wiens idee was dat? Was dat de documentaire maken die dacht, dat wordt een mooi fragment? Of heeft ze dat zelf uh, verzonnen? Nee, ze had in een van de voorgesprekken aangegeven... dat ze toch echt nog van plan was ooit in haar leven terug te gaan naar, naar Casablanca. Gewoon om te zien wat er van de kliniek over was. En omdat haar herinneringen aan, aan, aan de operatie... en aan, aan hoe Casablanca eruit zag zo getroubleerd waren... dat ze het ook niet meer precies kon herinneren... zo ze graag nog een keertje terug wilde. En toen waren we daar. En toen bleek uh, dat hij daar ook begraven lag. En toen zijn we daar naartoe gegaan. Ja, dat is ook iets wat gewoon ontstaat eigenlijk, hoor. Ja. Het is en... ook, ik vind iemands grafbezoek altijd nog wel een groot um, middel, zullen we maar zeggen. Maar um, Corine was er juist wel echt blij mee. Ja, en deze arts, wie was dat precies? Het was een Franse man die, uh, waarom hij nou precies in Casablanca te werk is gesteld, weet ik ook niet. In ieder geval, hij runde daar een hele grote kliniek. En het was een beetje een kliniek voor, voor, voor de rijke burgerij. Dus je kon daar eh, je maagdenvlies laten herstellen. Hij deed abortussen. En hij deed ook dit, dit soort operaties. En, eh, en wat zijn zoon in de film ook vertelt. Hij deed dat puur omdat hij vanwege het medische aspect. Hij was gewoon benieuwd of hij dat kon. Hoe kon je nou op de beste manier van een man een vrouw maken? En dus hij, het was niet iemand die bijvoorbeeld. Um, dat deed omdat hij vond dat dat moest. Vanuit een maatschappelijk uh, motief of zoiets. Daar was hij eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar hoe lang heeft hij dat gedaan, eigenlijk, die operaties? Uit mijn hoofd weet ik dat niet. Maar ik geloof tussen 1956 en begin jaren 80. Ja, want het is natuurlijk uh, de vroege jaren 60 waar we het dan over hebben. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook eigenlijk heel bijzonder dat dat allemaal plaats heeft in Marokko. Ik bedoel, dat is nou niet het modernste land. Nee, maar het gekke is, het is natuurlijk wel wel. Uh, uh, wij waren dus terug in Casablanca uh, met Corine. En wat mij opviel, dat, uh, uh, wij liepen die buurt in en uh, Corinne was op zoek naar, naar de ingang van de kliniek. En iedereen, de hele straat, de hele buurt kende deze dokter. En ze hadden er allemaal ook nog wel gewerkt of herinneringen aan, aan die man. En, dus het was niet zo dat het heel erg uh, afgesloten was of zo. Het was echt wel in de openbaarheid. Ja, en, en, en dat, dat had u eigenlijk niet verwacht dat het zo uh, makkelijk zou zijn in dat opzicht? Nou, dat is ook, zeker, ook, ook uh, vandaag de dag nog niet mijn associatie met Marokko. Nee, absoluut Als het niet over nee. dat soort dingen gaat. Nee. Uh, uh, de zoon... Uh, even een slokje water misschien? Ja, dat gaat goed. Hoor. <laughs> de zoon uh, van de arts, uh, was dat ook een toevallige ontmoeting? Of is dat van tevoren ook wel echt bedacht dat je die zou willen spreken? Nou, wij waren in... in um... Uh, in, uh, toen we aan het research waren, de film, hadden we wel contact gezocht met, met hem. Want we waren eigenlijk op zoek naar de dokter of naar foto's of oude filmpjes. En toen ging ik, uh, begin vorig jaar, ging ik op skivakantie naar Megève En toen zei uh, een van de redacteuren tegen mij, weet je wel dat daar die zoon van de dokter woont? Dus ik dacht, nou dan ga ik er wel even langs. En toen ontmoette ik hem en toen... En nou, die dokter Broe heeft leidde ook een beetje een soort jetset leven. Het was echt een vervent waterskier. En Norman Womanizer. Hij heeft ook meerdere huwelijken gehad. Hele knappe man. Hè? Een hele knappe man. Ja. En ik kom bij die zoon van hem aan. En het is gewoon een evenbeeld. We woonden in een fantastisch mooi uh, berghuis... Uh, uh, ook weer een vervenskier, en waterskier... ook al meerdere vrouwen. Uh, die leerde, en hij ook arts geworden, alleen op een heel ander gebied. Dus, uh, en dat was heel erg frappant. En toen dacht ik, nou, misschien moet dat toch wat mee doen. Want je ziet eigenlijk, dan toch komt die dokter ook weer tot leven. En uiteindelijk ontmoet hij de een, een Engelse vrouw... een Engelse transseksueel in de film. Ja. Nou is het wel zo dat je, uh, ik, ik weet even niet, ik ken de namen niet zo goed, ik heb de documentaire gezien, maar ik weet niet precies mm -hmm. welke vrouw dat is, maar die uit Duitsland. Ja, Jean. Uh, ja, da daar zie je toch wel eigenlijk gewoon nog een man. Ja, maar dat is ook heel erg haar eigen keuze. Zij, heeft, uh, uh, zij is lesbisch en um, zij heeft heel lang een relatie gehad, dat vertelt ze in de film, met een Japanse vrouw, die, haar niet, die wel heel erg veel van haar hield, maar haar niet als een vrouw beschouwde. En dat had dan te maken omdat, zoals de Japanse dan zei... Uh, dat ze niet een geboren vrouw was en uh, geen kinderen kon krijgen... en nooit gemenstrueerd had. En toen heeft Jean besloten in de tijd... ze heeft 15 jaar of 16 jaar een relatie met deze vrouw gehad... dat ze dan maar net zo goed kon stoppen met hormonen slikken. Want je moet wel je hele leven hormonen blijven slikken, ook mm -hmm. na de operatie. En toen is ze eigenlijk weer een beetje... daar ja, Optisch teruggetransformeerd naar een man. Want dan gaat je lichaamshaar uh, weer groeien, je stem gaat iets zakken. Uh, dat soort dingen. En inmiddels is die vriendin overleden. En uh, kwam Jean in het ziekenhuis terecht. Omdat het gewoon met haar lichamelijke gesteldheid niet goed ging. En dat bleek te maken te hebben met het feit dat ze gestopt was met, uh, met die hormonen. Dus ik maakt nu eigenlijk weer een beetje een comeback als vrouw. Ja. <laughs> ja, het is al, zo zie je, maar hoe wankel dat is. Hè? En als je, in dit geval, ja, je, je, je, je speelt met je identiteit. Of je, je verandert je identiteit. En, maar dat ligt toch allemaal nog dat is nog dat, het is niet zo dat het dan vanzelfsprekend altijd zo blijft. Nee, want Colette Berends, de Nederlandse vrouw... Ja. ook die, hoorde haar net heel even... die heeft nog steeds een hele donkere stem. Ja, maar dat heeft, dat heeft een heel praktisch iets te maken. ze heeft geprobeerd haar stem ooit te, la, uh, te, uh, te, uh, te laten opereren. Dat is mislukt. Het oh, dus is niet zo dat... Weet je, ik zie die vrouwen gewoon als, als, als vrouw. Dus ik merk wel heel veel mensen die de film zien... die dan, die dan op tegen moment zeggen... nou, je kan dat bij die en die ja. nog wel zien. Of ja. Terwijl ik, dan ben ik dan eerlijk gezegd helemaal niet meer bezig. Zijn met ja, dat onze vooroordelen als we er zo naar kijken? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, ja dat mag je ook wel denken, toch? Ja. Ik bedoel, ze altijd ongetwijfeld zijn. Dat ze wel... we dus ongetwijfeld iedere dag tegenkomen. Ja, welke vrouw uh, heeft jou het meest geraakt? Oh, dat kan ik er nou helemaal niet zeggen. Want kijk, iedere vrouw zo heb ik zo'n andere band mee... en die hebben ook zo'n ander verhaal... en die zijn lijken ze ook helemaal niet op elkaar. Nee, wat duidelijk is dat ze allemaal geen spijt hebben... maar ik kan me ook voorstellen dat er vrouwen zijn... die zo'n operatie ondergaan, die wel spijt hebben. Uh, zijn jullie die ook tegengekomen tijdens de research... Nou, echt spijt wil ik niet zeggen. Maar er zijn wel vrouwen tegengekomen die er absoluut niet over wilden praten. Omdat ze zich ervoor schaamden. Omdat de mensen met wie ze nu omgaan dat helemaal niet weten. En dat, ja, dat is misschien wel een soort... Nou, dat is, kan je niet, geen spijt noemen. Maar dat is, wel niet, dat is toch wel heel verdrietig eigenlijk, toch? Dat je niet... Uh, over je verleden kan praten en dat ja. je met zo'n geheim rondloopt. Ja, want dat is het dan nog steeds, ja. een geheim aan het eind van hun leven. He? Juist. Ja. Eh, eh, wat was voor jou de reden eigenlijk om deze documentaire te maken? Ik, nou, op de een of andere manier zit het al ontzettend lang in mijn hoofd. En, en ik heb in, in het verleden met andere films en tv-programma's, ben ik wel vaak met transseksuelen in aanraking gekomen. En wat mij altijd, ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd in mensen die proberen alles uit het leven te halen wat erin zit. en Dat wil niet zeggen dat het altijd lukt, maar de poging dat zegt, dat vind ik altijd wel heel bijzonder. En In dit geval is het natuurlijk dat je ja, een, een seksoperatie op gaat, uh, ondergaat. Dat is toch wel het ultieme van, hè? proberen alles uit het leven te halen. Dat is denk ik de reden. De documentaire I'm a Woman Now gaat op zaterdag 19 november, meen ik in première ja. op het ITVA. Hè? Ja, en hij gaat vanaf half maart in de bioscopen. Goed, de maker, daar sprak ik mee, en dat is documentaire maker Michiel van Erp. Dank je wel. Niks te danken. Dat was het, Max, met twee dingen. Ga naar onze website, kunt u het allemaal terugzien en terugluisteren. Willemijn Veenhoven, BNN Today. Yes, wat ga je doen? <laughs> ja, zometeen. Um, nou, met en over Erben Wenmers, Brad Pitt, Chelsea Clinton, Winfried Baaijens. Lucie Kink, Gio Lippens. En nog veel meer. Na het nieuws van half negen is Marjan Kokkoek. Radio 1. Het NOS-journaal. De Rooms-Katholieke Kerk sluit ruim de helft van alle kerken in Eindhoven. Van de 19 kerken die er nu staan, gaan er 10 dicht. Het onderzoek is gebleken dat het financieel niet meer haalbaar is. om zoveel kerken open te houden, zegt het bisdom Zertog Bos. De beeldbepalende kerken in de vroegere dorpskernen binnen Eindhoven. mogen in ieder geval wel blijven. Drie hoogleraren gaan het onderzoek doen naar mogelijke misstanden... bij de provincie Noord-Holland. Ze moeten achterhalen of provinciebestuurders de afgelopen acht jaar... in het geheim overeenkomst hebben gesloten. De commissaris van de koningin Remkes had het onderzoek eerder dit jaar aangekondigd... naar aanleiding van de affaire rond oud-gedeputeerde hooijmaaiers. In Zevenaar is een dode baby gevonden. De vermoedelijke moeder, een vrouw van 18, is aangehouden. Hoe de baby om het leven is gekomen en of het voldragen was, is nog niet duidelijk. En Italiaanse ambachtslieden hebben in Rusland de grootste Koran ter wereld gemaakt. Hij is anderhalf bij twee meter en weegt 800 kilo. De Koran is vanaf volgend jaar te zien in Bolgar, een van de oudste islamitische plaatsen in Rusland. Tot zover. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 14 november 2 over half 9. Goedenavond. Hashtag Zwarte Piet was trending topic op Twitter dit weekend. En dat kwam door de demonstratie natuurlijk van afgelopen zaterdag tegen de zwarte helpers van de Sint. Hoe kijken ze in het buitenland eigenlijk naar onze Zwarte Piet? Vragen wij ons af. En dan Maarten Meijners is de eerste Nederlandse kampioen indoor alpine skiën. En samen met Ermen Wenemars praat ik met hem over het NK en of het ooit nog wat wordt met Nederland als skiland. En Chelsea Clinton die wordt verslaggever bij NBC. En dat terwijl de Amerikanen haar toch vooral een heel erg lelijk eentje vinden. Niet echt goed voor op de buis dus. Maar Michiel Vos, die, onze verslaggever, die hoor je hierover rond kwart voor tien. En onze Joris Kreugel die stond vanmorgen vroeg in een heel stil BNM-pand. En dan was ik met de portier... En een ijsberende DJ Timur Perlin. En ik begrijp wel waarom. Want hij kreeg vandaag te horen of hij wel of niet in het glazen huis moet komen. En heeft het is allemaal bekendgemaakt bij Giel Beelen in de ochtendshow. En ik ben met hem meegegaan. Ah, zit hij iedereen nu wel. Vanavond is uh, voor het eerst een gloednieuw experimenteel programma op de buis, namelijk 24-7. En Winfried Bijens, die hier natuurlijk ook wel eens zit, die presenteert het. Zometeen uitgebreid daarover. Maar eerst even, Winfried, wat heb jij vandaag gedaan? Veel. Uh, een lange dag. Begon om 19 uh, uur vanochtend bij BNN. Uh, veel interviews. Eerste dag. En veel vergaderen over hoe de eerste uitzending moet zijn. Ja, zometeen dus uitgebreid over dat programma. En dan na 9 uur natuurlijk een nieuwe Today's Topics. Maar alvast Luc Kink met een update. Ja, met nieuws over de brand in Laren. Een flinke fik woede daar de hele nacht. En uh, vandaag ook nog verder verdwijnen er bij Netwerk VSP. Dat is een postbedrijf, 5000 banen. En je hoorde het net ook al: het Glazen Huis heeft drie nieuwe bewoners. Dit jaar gaan Gerard Ekdom, Timo Perlin en Koen Zwijnenberg het huis in. Ik zweet, uh, ik zweet. Echt zweet dus ik krijg hartkloppingen. Ik bedoel, je weet dat je beschikbaar bent. Je weet dat je gebeld kan worden. Maar... Toen ik hem overhoorde gaan en mijn telefoon niet, uh, niet ging, dacht ik, nou, oké, okay, dat, ja. dat, dat wordt hem niet uitjaard. Dus, uh, oh, Mooi. Dus, oh. <lacht> ja, lachen. Eh, het, eh, het werd het uiteindelijk wel, eh, Koen. Eh, zometeen hoor je meer na 9 uur. Maar eerst natuurlijk het sportnieuws. Gio Lippens, goedenavond. Zeker, goedenavond. We zullen nooit weten of hij geselecteerd zou zijn voor het Nederlands elftal, Maar we weten in ieder geval zeker dat voetballer Willy Overtoom van Herakles Almelo... in elk geval niet voor het Nederlands elftal zal gaan spelen. Hij vraagt namelijk een paspoort aan van zijn geboorteland Cameroen. En hij legt uit waarom. Ik voel voor beide landen heel veel en uh, ik denk dat dit het best voor mijn care is. Maar ik wist aan het einde van vorig seizoen dat ze me zouden willen op gaan roepen. En uh, twee weken terug is dat concreet geworden. En uh, heb, heb, heb ik te merken gekregen, of te horen gekregen dat ze me heel graag uh, wil, wilden hebben. En uh, ja, afgelopen weekend ben ik er nog naartoe geweest. En uh, ja, zodoende. Nou, bij die keuze heeft voor Overtoom meegespeeld dat de concurrentie in het Nederlands elftal voor de positie van aanvallende middenvelder groot is. En de nieuwe bondscoach van Cameroen, de Fransman Dennis Lavagne, wil hem er wel bij hebben. Al zal volgens Overtoom nog gesproken moeten worden over zijn rol in het elftal. Ja, welke plannen zij hebben, welke plannen uh, ja, ik heb. En uh, ja, zij zien me met name uh, op, in de rol als afvallende middenvelder spelen. Voor hen, uh, ja, daar hebben ze momenteel niemand voor en uh, ze zouden me heel graag willen hebben. En, uh, ja, dat voelt gewoon goed dat, dat ze vertrouwen in me hebben. En uh, ja, zodoende dat ik die keus gemaakt heb. Als Overtooms paspoortaanvraag goed verloopt... dan zal hij in februari zijn eerste wedstrijden voor Cameroen kunnen spelen. En Jong Oranje heeft in de kwalificaties voor het EK in 2013... zijn eerste punten verloren. De ploeg van bondscoach Cor Pot verloren in Nijmegen met 2-1 van Schotland. Een volleyballer Dick Kooi moet het pre-olympische kwalificatietoernooi volgende week in Kroatië missen. De speler van het Italiaanse Modena heeft last van een buikblessure. Kooi was net terug in de selectie van bondscoach Edwin Benne. In de zomer had hij zich teruggetrokken omdat het team volgens hem te zwak was. Hij is teruggehaald als stand-in van de geblesseerde Jeroen Rauwerdink. En tot zover de sport. Gio, dankjewel. Tot na tien. Kijk Radio 1, PNN Today. Ja, nieuws van vandaag. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik die stond vandaag oog in oog in de rechtszaal. met zo'n 30 slachtoffers en nabestaanden. De rechter besloot in de eerste openbare zitting. dat de voorlopige hechtenis van Breivik. met uh, 12 weken verlengd wordt. Correspondent Dirk Evers die heeft de zaak gevolgd. Dirk, goedenavond. Goedenavond. Ja, de eerste openbare zittingen en Breivik die mocht spreken. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij mocht eigenlijk niet veel zeggen. Hij mocht zeggen dat hij... Uh, ja, dat hij of hem werd gevraagd of hij de daden had gepleegd. Ja, dat had hij gepleegd. Of hij de schuld ook aanvaarde. Nee, die aanvaarde hij niet. Hij wilde zich ook even kort presenteren. En hij presenteerde zich als ridder van de tempelorde weer. En hij zei ook, ja meneer de rechter, ik herken u niet. Want u bent rechter van een uh, Noorse staat die de multicultuur verspreidt multiculturalisme mm -hmm. en, uh, en dus uh, erken ik u niet uh, ik ben krijger uh, oorlogsvoerder en daarom wil ik voor een militaire rechtbank ja. En toen zei de rechter, ja dat uh, dank u wel, maar het gaat hier om uh, andere zaken. En uh, dus uh, de rechter heeft verschillende keren uh, Breivik onderbroken. Ook op het einde toen Breivik uh, even de kans kreeg om iets te zeggen wat met, met de zaken, de feiten die hij gepleegd had uh, te maken had. Maar hij wilde zich aan de nabestaanden en de slachtoffers uh, daar een woordje uh, tegen zeggen. Maar mm -hmm. toen zei de rechter, nee dat kan niet oké. Okay. Zij Breivik. Hij verhield zich heel rustig. Hij, hij was helemaal in het zwart gekleed. En achteraf zei ook de rechter, of zei de politie in elk geval. Dat is vanavond bekend geraakt, dat, dus dat het heel ongewoon is. De manier waarop Breivik eigenlijk uh, ja, toch wel mede, meewerkt aan het onderzoek. Hij heeft zich 130 uur laten ondervragen. is eigenlijk heel bereidwillig wat dat betreft. Maar hij ziet niet in dat hij schuldig is. Nou, mocht hij natuurlijk, hij mocht wat zeggen. En dan kan ik me voorstellen als je, je dan tot de slachtoffers richt: dat de rechter denkt: ja, dat gaat me wat te ver, dat, dat wil ik hier niet hebben. Maar waarom mocht hij, mocht hij niet zijn eigen verhaal houden? Omdat, dus, deze rechts, deze ontmoeting vandaag ging eigenlijk over de verlenging van, ja, van, van zijn hechtenis. En de rechter heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om hem nog eens twaalf weken uh, op te sluiten. Dus het ging erom. De politie had gevraagd, mag dus maar uh, telkens voor twaalf weken. Ja. En, en, maar de rechter heeft wel besloten dat hij nu over vier weken... dan wordt zijn, het verbod opgegeven dat hij geen media... Dus tot nog toe heeft hij nog krant, nog radio, nog televisie mogen lezen of zien of mm -hmm. horen. En dat wordt opgegeven over vier weken. En daar wil de politie uh, beroep tegen aantekenen. Ja. Hij mag ook al bezoek ontvangen, al controleert de politie wie dat is. En over acht weken valt ook dat weg. Dus dan mag hij eigenlijk vrij bezoek krijgen. Ja, dus die dingen zijn besloten. En wanneer begint dan het daadwerkelijke proces tegen hem? Op 16 april en dat duurt tien weken lang en daar sparen de Noren ook kosten nog moeite, want de rechtszaal wordt omgebouwd, eh, zodat er eh, 200 toeschouwers plaats kunnen nemen, er wordt een speciaal perscentrum ingericht, mm -hmm. er wordt een hotel afgehuurd voor eh, bijkomende eh, plaatsen voor journalisten en dan denkt men ook nog naar of men een ander hotel zou huren voor nabestaanden en slachtoffers, zodat zij die ruim twee maanden ook kunnen volgen in Oslo. 16 april 2012, dan begint de zaak. Nou, dan blijven we het in ieder geval volgen ook. Dirk Evers, dankjewel. Graag gedaan. Zo meteen een nieuwe programma van Winfried Bajens, 24-7.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 Background. Ik zit net mee te zingen. En dan zegt de, de regisseur, doe maar, leuk, als de microfoon open staat ah, Ik zou het graag willen, maar dat gaan we niet doen. Maria Mayne, in ieder geval wel aardig nummer. You are the only one. BNM today Goedenavond, welkom bij 24-7. Het programma van BNN en de Fara, waarin een team van redacteuren laat zien... wat je vandaag online niet had mogen missen. Nieuws, lifestyle, de laatste nieuwe gadgets en ontwikkelingen op het web. En natuurlijk ook de meest bijzondere filmpjes van de dag. En dan denk je, dat is een hele bekende stem. Dat klopt, Winfried Bijens, goedenavond. Goedenavond. Regelmatig natuurlijk hier te horen, ook als presentator van BNN Today. Maar nu ga je iets heel anders doen, ongeveer over twee uur. Ja. 24-7, vanavond live om elf uur. Ja. Eerst even, wat is het? Het is eigenlijk um, voor alle mensen die de hele dag um, gewerkt hebben... ...savonds een overzicht willen hebben van wat er gebeurd is in de wereld... ...en dat via online media op een rijtje gezet. En dat gaat van serieuze onderwerpen tot hilarische onderwerpen, tot schokkende onderwerpen, tot lifestyle. Zeer breed. En uh, dat is het. Dus wat er die dag op YouTube te vinden was, of op Twitter, of op wat dan ook. Trending topics, uiteraard. Wat waren de trending topics? Er zit een rubriek van Ramon, verslaggever van de klusjesmannen ook, waar je hem van kent. Die doet hashtag durf te vragen, wat jullie ook doen, hier in B&N Today. Ja. Um, en die gaat op zoek naar uh, zeer hilarische vragen. Er zit uh, een verhaal, vanavond gaan we het over Occupy hebben, de Occupy-beweging. Uh, waarom klikt niemand op like, bijvoorbeeld? Er zijn opvallend weinig volgers van de beweging online. Nou, ja, Dat soort dingen, maar ook tot uh, de meest schokkende filmpjes... die natuurlijk ook online altijd de uh, ronde doen. Dus je ziet een filmpje en dat wordt aangekondigd door een soort expert? Ja, ik heb, we, we hebben een redactie van uh, een heleboel mensen... maar er zitten vier mensen in beeld ook in de studio... en die vertellen aan mij en aan de, de, de kijker uh, wat ze die dag het belangrijkste vonden... Het is een beetje een soort setting zie ik in mijn hoofd als een beetje een uh, um, RTL boulevard. Aan een desk ja, met z'n allen. Ja, ja dat, dat is, die vergelijking die snap ik. Uh, maar uh, wat ik heel leuk vind is dat uh, toen, we, toen we de pilots gingen draaien. Dit, deze mensen die daar zitten zijn ook echt mensen die de hele dag uh, de site onderhouden. 247.bnn.nl En dat zijn mensen die ook alle verhalen echt kennen en er middenin zitten. Uh, er wordt niks, althans, we bereiden natuurlijk wel een tekstje voor en hoe we het gaan vertellen. Daar denken we over na. Maar uh, het is echt. En dat vind ik wel belangrijk. En niet zoals bij RTL Boulevard ingeheerd. Ja, ja nee, <laughs> dat dat, dat, maar dat werkt werkte hartstikke goed. Want ja. het, uh, dat zijn BN'ers. En die hebben een hartstikke druk de hele dag. En die komen s'avonds natuurlijk binnen. volgens moeten ze even een verhaal vertellen. Maar dit is al, dit, dit, de, deze mensen weten wel waar ze het over hebben. En wat grappig is, ik volg heel veel online. En ik zit veel online. Ik ben half verslaafd. En er is nog niet één ja. keer gebeurd dat, het, dat zij met iets komen waarvan ik denk... oh, dat heb ik ook al gezien. Dus ik voel me enorme, ik loop enorm achter de zaken aan bij de bij het Ik weet dat 7. jij s'avonds uh, moeilijk kan slapen... omdat je nog uh, met ja. je smartphone zit. Ja, inmiddels gaat het wat beter. Dat gaat, maar okay. maar dat, uh, dat was wel een Ik dacht van ja, er, kom, er komen toch zeker dingen voorbij die je al hebt gezien. Maar of, of gaan ze dus heel erg op zoek naar de extreme? Nou, nee, weet je wat is? Uh, volgens mij, zeker doordat je Twitter en Facebook... tegenwoordig het beginpunt is voor iedereen van je online leven begin je in je eigen kringetje en je komt niet meer je eigen kringetje uit. Dus je zoekt de interesses op die je sowieso al hebt. Dus ga, ik ga bijvoorbeeld heel veel muziekmensen volgen of muziekjournalisten... en daardoor weet ik heel veel over wat die mensen weten. Maar je neemt nooit eigenlijk een stapje buiten die wereld. Dat is toch redelijk beperkend. Er is ook te veel. je kunt niet alles volgen. En zij zijn vier types die allemaal een beetje in een andere hoek van die, die online wereld zitten. En daardoor voor mij dus een enorme aanvulling op wat ik overdag al, allemaal al binnenkrijg. Even een fragmentje. Um, het onderdeel durft te vragen, wat wij ook hebben. De verslaggever Ramond van de Klusjesmannen, natuurlijk. Mm -hmm. Die gaat op zoek naar het antwoord op een vraag op Twitter. Zoals wij dat ook doen. En dit keer is de vraag: kun je leren poepen? Als het goed is, dan komt er een splinter. Een splinter? Ja, dat is een mooie, lange poep. Maar ik moet het vaak ook helpen. Hè, dat ik het eruit moet duwen, als het ware. Als het er niet uit wil komen, even jezelf met de hand duwen. Ja, boven je aan. Dus je zegt: Nou, ik druk hem er als het ware. In de baan. Ja. Ja, je moet hier in dit geval toch ook echt wel de nee. beelden bij zien, vanavond, uh, want dat, dat, dat, straks zit het in de uitzending. En uh, de vraag was dus: hoe moet ik poepen? Ja, dat is, dat is ook een vraag die langskomt. Ja. Het is een serieuze vraag op Twitter. Ja, geweest. Ja. Ja. Hashtag durfde vragen erachter. Ja. Ja, nou, ja, dit, maar dit is natuurlijk een van de, van de, de vrolijke noten in de uitzending, uiteraard. En dus uh, live, Winfried, over dik twee uur. Ben je een beetje zenuwachtig voor vanavond? Nou, ik, uh, ik, uh, ik uh, voel altijd een soort ongemak. Het is niet echt zenuwen. Ik, uh, daardoor ben ik nooit echt zenuwen. Maar ik ben, ben wel altijd ongemakkelijk op zo'n dag. Een soort, denk je, ja, uh, een soort knagend het gevoel. In van het, over het, with. Ja, dat, dat. En het kan ook misgaan of zo. Dat denk je natuurlijk ook. Of het kan heel goed gaan. En en het is ook een programma waar mensen met uh, speciale ogen naar kijken, met name de online-freaks natuurlijk. Die, en die zijn alles heel weten kritisch. als die zijn altijd heel kritisch. Ja. Dus Die gaan als, als, als een malle lopen zeuren straks, waarschijnlijk. Maar dat maakt hem nog niet zoveel uit. Ik heb het al aan de, de pilots waar je nou ook die fragmentjes uit haalt. Heb ik al een aantal kritische vrienden laten zien. En die hebben allemaal A, heel erg zitten lachen. Dingen gezien die ze nog echt nog niet gezien hebben. En dat heb ik ook de hele tijd. Dus dan ben ik al wel wat tevreden. Een van dan toch nog een fragmentje. Dit is waar jullie waar jij elke avond mee afsluit, toch? Ja, yeah. in uh, what the fuck. Uh, yeah. Gaan we kijken naar dingen waar we op de redactie in ieder geval allemaal hetzelfde dachten en deden. Onze mond viel open van schok en verbazing. En meestal is het dan Arco die met dat soort dingetjes komt. Um, en dingetjes is in dit geval een beetje gek woord, want we gaan het over poezefilmpjes hebben. Ja, poesies, absoluut. En <laughs> Goera, <laughs> uh, maar dit keer is het echt, echt, what the fuck. Hier durf ik mijn poes wel in de vuur steken. Dat is Echt verschrikkelijk. <laughs> maar is het, is het vooral dit soort dingen gewoon heel veel lachen? Of zitten er inderdaad. Nou, er dat zit ook... er wel in nieuws over. Ze zitten ook serieus, ja. want ik dacht ook. Oh ja, Wat jongens, is het eigenlijk? Hoe dat nou allemaal, Wat dacht ik eerst? Nou, het is een clip uh, bedacht waarschijnlijk als campagnetrucje uh, rond een band. En dat zijn dus uh, nou ja, zingende vagina's eigenlijk. Maar dan helemaal gesminkt, waardoor je het niet door hebt. Dus je denkt, waar zit ik nou net? Kijk. Maar en... we zitten natuurlijk op Radio 1 dan denken de mensen... ja, maar krijgen we ook nog wat nieuws ja, te zien en ook... te horen, ja, Wilfried? Dat is het. Dus het is echt wel een uh, mix. Het is Nederland 3, hè, laten we dat niet vergeten. Daar wordt het uitgezonden. En we doen ook Occupy-bewegingen. vragen ons serieus af. Uh, bijna iedereen kan zich iets voorstellen bij de gedachten die erachter zit. Maar niemand sluit zich aan. Zelfs niet liken op Facebook, want dat blijkt dus helemaal niet veel volgers online... Uh, daar hebben we het over. En we hebben het ook bijvoorbeeld uh, in een van de pilots uitgebreid... over de Amerikaanse verkiezingen gehad. Vanavond dus. Vijf over elf, 24-7. Met onze eigen Winfried. Ga je dan no nooit meer BNN Today doen? Oh, ja, ook Kan makkelijk. Tot ja, tien uur en dan nog een dinsdag en, en een dan woensdag. door. Ja, ja, nog tussendoor. <laughs> Gezellig. En uh, via uh, onze Twitter, at 2 vind je alle links en hashtags... en dat soort zaken over 24-7. Winfried, heel veel succes. Ja, ik ga redden. En hoop dat je van je ongemak af bent. Ja, de vrijdag weer waarschijnlijk. Radio 1, The NN Today. Zometeen, waarom heten pepernoten pepernoten? Er zit geen peper in en het zijn geen noten. Nou, die vraag hoor je in een uh, hashtag durf te vragen. Net waar Winfried het natuurlijk ook nog over had, maar dan op de radio. En dominee Vlietstra vindt dat kinderen die zondigen een flink pak rammel moeten krijgen. Iets na negenen ga ik 200 jaar terug in de tijd toen lijfstraffen nog heel erg normaal waren. Maar nu eerst, zoals altijd, om dit tijdstip, de dag van Joris Kerkhoff. Er is nog doodstil bij BNN. De portier is er en BNN-DJ Timo Perlin. En die loopt hier te ijsberen over de redactie... want hij krijgt namelijk zo meteen te horen... of hij wel of niet in het glazen huis komt. Nou, en dat is spannend... Want uh, elke dj wil daar gewoon heel graag in zitten. Daar staat Timor. Heb je al helemaal geschminkt? Nee, dat ga ik nu doen. Dit is mijn uh, kastje voor mijn schmink. Al die persen, al die foto's, dat wil ik toch niet aan de telegraaf komen met een rode kop. Ja, want Je lacht nu wel, maar ik heb hier ook al een paar keer eerder meegemaakt... dat een dj niet vet gekozen. Ja. En dan zijn ze echt kwaad, hè? Ja. Nou ja, het is voor heel veel dj's... Uh, en dat spreekt natuurlijk over andere dj's en niet voor mij... is het natuurlijk een, uh, een hele afgang... Uh, als je, nou ja, goed, er staan negen dj's vandaag klaar, zoals ik nu, uh, om uh, richting 3FM te gaan. En het is ja, wel treurig als je het dan toch niet bent geworden. Ga je snel sminken, Zal ik doen, ja. Ga je dat zelf doen? Ja, ik heb daar geen mensen voor nog. Maar als ik in het laatste huis ben geweest, denk ik dan uh, staan er vrouwen in een rij. Inmiddels zitten de haartjes van Timoer helemaal goed. Hij is er even gesminkt En we zijn aangekomen op het Mediapark... En daar wordt hij zo meteen door Giel belen om tien over negen gebeld... En dan zit hij te roken. En volgens mij is hij werkelijk waar bloednerveus. Dus dit jaar dacht ik, nou weet je, ik voel me goed genoeg. Ik kan het aan. Ik heb zo vijf, vijf jaar ervaring met 3FM. En zo de laatste dagen dacht ik, oh nee, toch, als ik maar niet word gebeld. En Toch weet ik het ook weer niet. Doe je het nou echt ook voor het goede doel of ook een beetje voor jezelf? Ja. Die doen het gewoon voor jezelf. Het is ontzettend leuk om te doen. En, uh, maar dat is ook het succes van Serious Request. Juist omdat we het zo leuk vinden, kunnen we het hele uh, Nederlandse volk daarmee aanspreken en gek maken met dat virus. En haal je dus weer veel, veel geld. Mee. Het is 12 over 9. En dit is de ochtend. Maandag 14 november 2011. Dat bekend wordt gemaakt. Wie er gaan lijden hier ver. Serious request. Oh, hoi, hoi, hoi. Het is hem. Uh... Ja, geloof me, dit weet dus niemand. Met... Ik ga het ook overgaan voor de spanning. Het is allemaal wel spannend. Bij dj's thuis. En uhm, een keer... Want Jeroen van Inkel? Ja, dat kan toch helemaal oh, niet? Nou ik moet zeggen. in man! Timo mensen! Hey! Van harte gefeliciteerd. Hey. Dankjewel. je wel. op naar de 3FM-studio. Ja, ja, ja, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan. Maar niet al te snel, natuurlijk. Je moet een beetje fashionably late komen. Er is toch nog sigaretten? Ja. ja! En dan komen ze alle drie binnen in de studio bij 3FM, Gerard Ekdom, Koen Swijnenberg en Timo Perlin. De drie die in het huis mogen gaan zitten. Ja, compleet gehuld in uh, rode t-shirts. Ja, we vergen uh, er wat van elk, elk jaar. Dat ja, zie je. Ik kan me gelijk vragen binnen. Timo, ga je stoppen met roken? Ja, ik denk het niet. Nee. Maar je weet wel dat je die week niet mag roken. Ja, dat hoorde ik. Ik ga wel stoppen met eten, denk ik. Ja, ja maar Timo doet De uitzending het is door. afgelopen. De drie zijn voorgesteld en zij mogen inleiden in het glazen huis gaan zitten. En Timo, die staat nog even helemaal in de belangstelling. Ja, ik heb nog van de persvoorlichter. nog even de laatste uh, uh, informatie toegereikt over het doel natuurlijk. Ik moet wel even gewoon over het doel. Het gaat, het gaat dit jaar om uh, moeders in oorlogsgebieden. Maar voor al deze persmomenten moet je het wel even goed in je hoofd zitten. ...dat je niet wist wat het doel was, Ik Nee, is natuurlijk wel wat het doel is. Maar het is wel goed om nog even... Een, weet je uh, uh, dus, het gaat om 10 miljoen. Uh, 10 miljoen uh, moeders uh, uh, die uh, in oorlogsconflicten uh, er alleen voor staan. Nou, kijk, het is goed dat ik nu aan het oefenen ben, hè? Je hoort het alweer. Dit is mijn verhaaltje wat ik straks gewoon zonder uh, moet, moet zeggen. Ik ga hem nog een keer doen straks, je. Mag ik een keer langs komen? Ja, maar dan moet je aan de andere kant van het glas staan. Mag het, het huis niet eventjes in? Ik denk dat het niet mag. Nee, het is, uh, we komen te veel in de verleiding, denk ik dan. En dat vind ik dan toch wel weer een beetje jammer. Neem, je weer, snickers mee, neem je weer snikkertjes mee naar binnen voor mij en zo. Die ga je dan voor mijn neus opeten. Nee, maankoekjes. Wat zijn uh, dat? Dan heb je heel lang geen. Oh ja, lekker. Voor Timur is het de eerste keer. Ja, dan kan ik me voorstellen dat hij mij niet gelijk uitnodigt. Koen, je hebt er vaak in gezeten. Dus ja, misschien kan ik het via hem regelen, want ik wil gewoon een keer naar binnen toe. Glazenhuis is dus 18 tot en met 24 december in Leiden. No Gallagher nu, the death of you and me. Gallagher, The Death of You and Me. Heel goed daar de Beatles geluisterd, geloof ik. Wel een mooi nummer. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je natuurlijk altijd... de hashtag durf te vragen achter. Doe dat en misschien beantwoorden wij wel. Zoals deze. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Jaren Hoofdjes vraagt... waarom heten pepernoten pepernoten? Hashtag durf te vragen. Dat is het Kruif Culinair Historicus. oudste recept wat ik gevonden heb uit de 18e eeuw. Daar zit wel degelijk peper in. En eh, dat is dan andere peper dan je zou verwachten. Wij kennen dus vooral die zwarte scherpe peper. Maar de Afrikaanse staartpeper die in het oorspronkelijk recept zit, is wat geuriger van het smaak meer als het een beetje kruidnagel of piment. En waarom heet het nootjes? Omdat het oorspronkelijke recept zegt dat je er stukjes deeg per grootte van een klein hazelnootje van moet maken. En dat is natuurlijk wel degelijk een. Hashtag durf te vragen. E en... Gehouden, puist de koppie's.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 Dit is Radio 1.